Het dier is een dier, niets menselijks is hem vreemd. Dit zal duidelijk worden wanneer wij u straks verbinden met een bos, waar vele dieren in vergadering bijeen zijn, onder voorzitterschap van de specht. Waarom deze bijeenkomst in de open lucht? Waarom al die pratende dieren? In zijn Ten Geleide schrijft de auteur Jan Wit onder meer het volgende. In het bos leeft Sneeuwwitje in een paradijsachtige geluksstaat maar buiten de echt menselijke realiteit. Om tot die realiteit te komen, moet er een keuze worden gedaan. Bij het ontwaken van het bewustzijn is de werkelijkheid echter zo dubbelzinnig, dat de keuze al bij voorbaat verkeerd uitvalt. De slang, het wijsheidsdier, is tegelijkertijd symbool van het kwaad. En de appel, de vrucht van leven en geluk, is meteen het onverteerbare brok waar de menselijke begeerte zich in verslikt. Pas een nieuwe keuze, die van de prins, kan het leven herstellen, maar voor het zover is, gaan de dieren tot de uiterste grens van hun kunnen. Het zal de aandachtige luisteraar al gauw duidelijk worden dat, zoals de auteur schrijft, het hier gaat om die achtergronden van het sprookje, die en door de godsdiensthistorie en door de psychologie als de grondslagen worden gezien voor het menselijk bestaan. Allemaal goed en wel... Maar de moderne mens interesseert zich niet zo bar voor die achtergronden. Voor hem is iets al gauw sprookjesachtig. En daar komt geen bos aan te pas, laat staan een pratende specht. Dieren moeten hun bek houden en zich niet met de twintigste eeuwse mens bemoeien. Voor ieder die geen bos meer kan zien, laten wij het horen, met al zijn wezens. Het is geen oerbos, als misbeeld de slanger. Het is een alledaags bos met pratende dieren, Sneeuwwitje, de stiefmoeder en de prins. Per radio kun je het echt laten horen. We doen het stereofonisch. niet om er een zoekplaatje van te maken. Daar zit de uil en hier de gaai. Oh nee, het gaat ons om een speelse beweeglijkheid... die ook de moderne stadsmens nog steeds kan ondergaan... wanneer hij droomt op een kussentje van mos. Want dan alleen komt om hem het bos daar onbezorgde dieren tot leven... ...tot klinken. U hoort het geluid van het bos. Enzovoort, enzovoort. We laten het sterker achterweken. Is het bos der onbezorgde dieren. Hier wordt gespeeld. En als het een korte weil op ernst mocht lijken, dan is dat maar een voor- of tussenspel der vreugden, ademscheppen van zangers, stilstaan en de afstand schatten van spelers met de bal. De frans Kilian zou zeggen, reculé pour mieux sauté, dat is vrij vertaald. Dat achteruit gaat kruipen om harder uw kop te kunnen stoten. Dat was natuurlijk weer de Vlaamse Gaai. Houd toch je mond, de zitting is nog niet geopend. <kijfie> publiek, ik vraag u wel, excuus voor deze onderbreking. Waar was ik nu ook weer? Dit is het bos der onbezorgde dieren. Ernst is hier niet meer dan de aanloop tot de sprong des herts. Zeg, klap ik klapt ook zeker wel een woordje Frans. Het gedacht was toch van mij, dames en heren. Let niet op hem, publiek. Of liever, doet u dat maar wel. Ik moet hem vroeg of laat toch aan u voorstellen, wel nu... Dit is, zoals ik mij daarnet al liet ontvallen, de Vlaamse gaai. De bosnar, zou ik haast zeggen, als u begrijpt wat ik bedoel. En gaai, uw snavel moet hier zeker koninkloppen, I? Wacht op je beurt, komt neem je het woord. Dames en heren, misschien is het goed dat ik nu ook mijzelf van u bekend maak. Niet ieder komt meer dagelijks in bossen. De spert, de voorzitter, of als u wilt, de ceremoniemeester... Het is mijn taak de gasten bij u te introduceren. En daar heeft u nu bijvoorbeeld de... Net wat ik zeggen wou, daar heeft u nu de koekoek. Die is hier zetbaas van de firma Gronos. Hij weet dan ook precies hoe laat het is. En bovendien, hij fabriceert een soort tijdbommen die hij in een anders nest laat barsten. Die moet ik nu aandienen. Mijn spiekpapier. Die van mij zul je bedoelen? Fuile dief. Is dat nou zo als exers met elkaar omgaan? Ik zag hem het eerst. Vergeet het maar. Ik zag dat die mevrouw naar de andere kant keek en dan mijn kans waar. Jij ja, kwam veel te laat. Ik had de lepel in mijn vleugelzak. Kon nog net horen hoe dat mens ging schelden. En jij? Ha, ik lag met doodvist achter het net. En kreeg de vaat. Ik was nog naar je kop. De ene die besteedt de andere. Zo gaat het Als wel. je al te vol bent van je eigen grote daden. Kip ik heb je, Terwijl jij pocht in ik de lepel af. Ik zag hem het eerst en nu zie jij hem het laatst. Gemeene schurk, daar zal je nog voor boeten. Wees nou eens even stil. Dames en heren, u hoorde juist... Meneer de voorzitter, ik word steer. Heb ik geen recht van spreken? Elkaar zomaar bestelen in het bos, hoe ingemeen. Ja, zeg nou zelf. De specht moest boos op mijn kameraad. Maar niks hoor. In plaats daarvan neemt hij mij het woord. Als je niet stil bent, schors ik deze zitting. Je ziet maar weer, gestolen, goed gedijt. Aller bij de les Stil of ruim het bos. Dames en heren, u hoorde juist een kleine dialoog van onze acteurs. Altijd wat rumoerig zijn ze toch brave burgers van ons bos. Alleen soms wel wat al te glad in het vinden, als u begrijpt wat ik bedoel. En dit, eindelijk nette vriendelijke lieden in onze kring, zijn eekhoorns en konijntjes. Komt, beste kinderen, stel jezelf eens voor. Wij zijn de hippers, de wippers, de knippers. Wij zijn de klimmers, de springers, de zimmers. Wij hebben oren van oren die oren. Wij hebben staarten, behaarde gevaarten. Nooit zat met graag en maken. magen. Wij knagen zonder vertragen bij nachten en bij dagen. Bravo! Ga nu maar rustig weer aan het werk. Er liggen hier nog heel wat beukennootjes. Ja, specht. Wij wilden u nog graag wat zeggen. Kom dan maar op. Daar is, daar is, daar zijn, daar is een slang in het bos. Waar, wat zeg je daar? Nou. Ja, daar, een slang. Wij hebben hem Een hele grote slang. De eekhoorns hebben hem uit hun boom zien kruipen door de varens. Een slang? Dat is te gek. Hoe durft hij? Maar geen nodeloze angst. Er dreigt gevaar, maar wij zijn waakzaam. Iedereen kan dus, zoals ik meen dat alles meer gezegd is, rustig gaan slapen. Oh, het is nog wat vroeg. Wanneer de koekoek acht geslagen heeft, hoop ik na het nieuws en kort nog officieel terug te komen op de stand van zaken. Elk doet zijn plicht. Dat is weer schoon gezegd, Oh Woord Woorden, woord, respect, respect. Stil, laat me denken, Vlaamse gaai. Het vlak van de vijveren stroebel, het gras op de weide verdort. Vannacht zal geen nachtegaal zingen, een onweerbroed aan de kim. Ja, wat, wat weet je te zeggen, hert? Jij die hier het wijste dier bent, heb jij iets gehoord van de slang? De slang en de vrucht en de vrouw, de koeken, de bloemen, de wolf, de kruimpjes, de steentjes, de reus... Klein Duimpje, de reus, de jager versloeg met de wolf... ...waaruit de Roodkapje bevrijdde de spelbreker hier in het bos. Ik zei toch al, dit is het bos der zorgeloos spelende dieren. Hier is dus geen plaats voor ons slang. Nooit wordt er waarlijk gespeeld als het levende inzet niet is. Klein Duimpje, Roodkapje, het lijkt al eeuwen en eeuwen geleden. Jij specht, denkt, het sprookje is uit... Nu wordt er gekibbeld, gehamerd en soms over vroeger gepraat. Meen niet dat het daarmee gedaan is. Ik zeg je, het sprookje is eeuwig. En komt het hier tot zijn einde, dan gaat het ginds weer beginnen. Want het begin en het slot worden in het andere land... achter de zeven bergen gespeeld. Heb jij begrepen, Vlaamse gaai, wat hij bedoelt? Ik mag gehangen worden... Wat toch niet deert, omdat ik vleugels heb, wanneer ik die orakel te oversta! Ik twijfel niet, dames en heren, of u hebt het hart herkend aan de manier waarop hij oude dromen doet herleven. Hij geeft heel dikwijls goede raad, maar heeft soms is er geen touw te knopen aan zijn woorden. Waarschijnlijk doelde hij wel op Sneeuwitje, onze prinses. Van haar moet ik u nog vertellen. Uit het mensenland dat achter de zeven bergen ligt is zij gekomen. Zij was verdwaald in het bos. Een boze vrouw, die door een grill van het minzie koningshart haar stiefmoeder geworden was, had haar daar laten brengen door een boze man die hij misschien in het bos wel doden moest. Wie zal het zeggen? Hoogstwaarschijnlijk was zijn hart daar toch te goed voor. Maar dit is zeker. Hij bracht haar door de bergen in dit woud en liet haar daar alleen. Na heel lang dwalen kwam zij terecht in het huisje van de dwergen. Die zijn met haar goed af. Wij trouwens ook. Terwijl de dwergen werken, houdt zij het huis in orde, bijgestaan door het egelpaar als knecht en meid. Ach nee, als butler en hulp in de huishouding op collectief arbeidscontract gehuurd. En alle resten van het eten voert zij aan de kleine dieren. Ik zie de meestjes eten uit haar hand, en zelfs de eekhoorntjes en de konijntjes lopen te schooien om een stukje brood. Kijk, kijk, de meisjes komen naar ons toe. Oh, wel, beste vrienden, is er wat bijzonders? Er loopt een vrouw in het bos. Is ze verdwaald? Nee, nee, ze zoekt wat. Nou, wat zoekt ze dan? Dat weet ik niet. Wel, gaat haar dan eens vragen? Dat durf ik niet. Vrienden, zit wat voor haar? Waarom? Ze ziet er zo gek uit. Of gek? Dat is het woord niet. Ze lijkt op een heks, ze lijkt op een ze lijkt op een Van ver gezien tenminste leek het zo. Maar toen we haar van naderbij bekeken, toen leek ze weer een doodgewone koopvrouw. Jullie zijn rare beesten, maar aan. Wie hier iets zoekt, kan zich bij mij vervoegen. Wij wachten dus maar af. Die madame vraagt aan iedereen naar het huisje van Sneeveetje. Maar we hebben er te geverklapt. Verzwijgen is altijd een gaan tot halverwege de leugen. Maar halverwege is even vergeefs als de hele tocht. Het is het overhex, wat ik u zeg. Laat het spreuken maar spreken. Wij zullen haar toch niet helpen. Bravo! Als ze kwaad in de zin heeft, dan moeten we dat beletten. Wij zullen sneeuwetje beschermen. Maar wie zal beletten dat zij begocheld ten kwade zal kiezen? De beste bedoeling van dieren staat geen mens op de kruisweg bij. De slang en de vrouw en de vrucht verrijzen uit oeroude dromen. Zij moet op de tweesprong komen waar dieren allang zijn gevlucht. De slang? Ja, waarachtig, daar is hij. Oi, oi, daar heb je ook die madame. Ik zie een vrouw die even gespleten van tong is als ik en bijna zo wijs. Onze wetenschap moet de wereld besturen. Wat wil je van mij? Wees maar niet bang. Wij kennen elkaar. Ja, in de ondergrondse gewelven bij hagedissen en salamanders kon je bevelen. Zelf regenwormen, anders en palingen en kronkelde slaafs om je armen en hals. Kst, kst, kst. Nu kom ik zelf. Slang is mijn naam. De diepten der aarde moeten aan mij hun geheimen afstaan. Leg, lega, lebadi, lebadha. I'ti va de modo kankri. Fluister, spreken, roepen en zingen deren toch hem niet die alle woorden kan laten slootjes springen over de spleet van zijn tong? Ik ken die formules. Heb ze zelf in het nachtelijk donker overgeschreven met gif van mijn tanden. Alle toverkunst stamt van mij. Vader Retro! De, die magische cirkels om mij moeten beletten bij jou te komen? Luister naar mij. Ik weet wat jij zoekt. Jij schoonste op een na Van allen de schoonste ben ik. Dan was je niet in het bos om sneeuwwitje te doren. Maar wees voorzichtig. Geweld zal niet baten. Kijk het versje van het hondje dat bijten en het poesje dat krabbelen. Zo? Alle dieren zullen sneeuwwitje verdedigen. Als jij, vrouw, tegen maagde gevecht wil begrijpen. Eén ding kunnen zij niet meer beletten. Dat je Sneeuwitje zelf laat kiezen. En er zijn kunsten genoeg, je kent ze. Om het kruis of munt spel menselijke keuze uit te doen, vallen naar jouw believen. Maar dan zal ik Sneeuwitje eerst nog moeten vinden. Geen van de dieren heeft me de weg willen wijzen. Daar woont ze. vinds in dat huisje onder de olmen. Maar je moet vlug zijn... Voordat de dwergen bij zo zonsondergang weer thuis komen. Gij zijt waarlijk een vriend van de wijsheid. Meester der wijsheid. Meester der wijsheid en vriend van de schoonheid. De schoonheid op één na. Heer, dit is de appel der keuze. Deze helft is de liefde en deze helft is de macht. Het klokhuis is kennis als brouw of als wrok, of als vroeging al wie in liefde of macht heeft gebeten. steken blijft in het keelgat. Bewaar hem, dat je er zeker van bent dat zij toehapt. Ga nu! Gegroet! Gegroet! En tot weerziens! Een stad vloog in brand, toen een vrucht der argeloos een zaal binnenrolde en een knaap voor de liefde koos. Maar argelozer dan goden is zij die woont bij de dieren, en dodelijker is de keuze voor haar dan voor Paars van trooien. Daar klopt ze! Blijf Sneeuwetje nu maar binnen! Haar toch waarschuwen, Sneeuwetje, blijf toch binnen! En de deur wordt niet gekocht! Ongevraagd drukwerk, geef me niet terug! En wacht u voor de hond! Hier open doen. Doe toch eens open. Is daar iemand? Ik heb de hele dag nog niemand gevonden die wat van me kocht. Doe open, kom toch even kijken, dat kost toch niets. En het zal u lijken. Wat wilt u? Ik heb geen mens verzocht om hier te komen. Dat mag wel wezen. Maar in je ogen staat te lezen dat je de schoonste van het land en van de wereldbol wilt wezen. U bent niet goed bij uw verstand, u praat maar wat. Ik zou durven zweren, mijn ogen zijn zo klaar als meren. Zo zonder wensen of begeren. Wel, geef me eens je rechterhand. Pas op, sneeuwitje. Deze lijnen bedriegen niet. Hij gaat verschijnen van wie je hebt gedroomd daargens. Gedroomd daargens? Hoe kunt u weten wat ik al bijna ben vergeten? Zie je nu wel? De mooie prins, de ridder van je prilst verlangen? En wou je die hier zo ontvangen? Waarom zou hij mij in het bos wanneer ik komt niet aardig vinden? Kom, kom, een prins en zijn beminden die minnen kozen niet op het mos. Huh, en dan je kleren en je haren. Wil je daarmee een prins betoveren? Bedenk, je moet hem nog veroveren. Kom nu eens kijken naar mijn waren. Sneerwitje, sneerwitje, pas op! De allergevaarlijkste sleutel van het hart... Is de halve leugen. Sneeuwwitje blijft trouw aan het bos. Ga terug, ga er, ga naar binnen als je met die kokka is die blaas. Ga naar huis, ga naar huis, ga naar huis. Je waar is mooi. Maar ik heb niets nodig. Ik ben gelukkig hier in het bos. Ik liet er elk verlangen los, leef met de dieren. Overbodig is alle opschik hier. Maar hoe is alles toch veranderd? Jaren woonde ik bij ze. Nooit nog waren ze zo bevreesd. Sneeuwietje, toegang naar huis. Ik hoor ze smeken. Het hele bos geeft mij een teken. Je bent een mens, een meisje. Doe zoals een meisje past en wacht je prins. Sla niet op dieren acht. De prins uit mijn vergeten dromen? Zou hij dan werkelijk nog komen? Natuurlijk komt hij. Maar het gaat bij mensen anders dan bij dieren. Een mens moet zelf zijn lot bestieren. Wanneer hij komt, wees dan paraat. Wanneer mijn prins in het bos zal komen, neem ik voor hem de schroom der ree. En van het hert de alhouten dromen. De dachtelheid van de eekhoorn mee. Zo zal ik hem ineens ontmoeten en weten dat ik hem versta meer dan de dieren die mij groeten als was ik een van hen. O oh, ja? En zal hij jou verstaan, een wezen dat meer een bosnimf dan een mens gelijkt? Wat... Heb ik dan te vrezen? Liefde ontstaat niet op een wens alleen. Je moet zijn blikken trekken... ...zijn hartstocht, zijn begeerte wekken. Kom meisje, kam je gouden haar... ...en doe je met mijn handelswaar. Wat moet dat beduiden? Ik hoor alleen nog maar geluiden schreeuwen ...en piepen, tjilpen, blaten... ...en vroeger kon ik met ze praten. Als je je haar kan, ...word je weer een mens... ...en kan dat dus niet meer. Maar kijk eens in het spiegelend water... ...hoe je jezelf wel vindt. Als later... ...de prins komt... ...zou hij mij dan zo... ...aantrekkelijk vinden? Ja... ...zijn ogen zul je bekoren... ...maar het vermogen om ook zijn hart te winnen... ...oeh, dat is een andere zaak... ...want harten zijn het ongewist... ...van al wat leeft. Wanneer men alle liefde heeft... ...en niet de macht erbij... ...dan tarten zij schoonheid gratie... Adel trouw, dat ondervond al menige vrouw. Wanneer die heks die witje in de put had willen duwen, hadden wij haar met ons allen kunnen helpen. Maar nu is niks Dan gepraat. Zolang de mensen spreken staan dieren machteloos. Pas als zij doen, kunnen ook dieren handelend optreden. Dus, macht. Liefde en macht tezamen. Hier heb je ze, in ene vrucht. Deze appel is terecht roemrucht, gesierd met duizend hoge namen. Wereldbol is wel de gewoonste. Kennis van dood en leven, zin van het huiveringwekkendste begin. Eens droeg hij het opschrift, voor de schoonste. Hier, neem en eet en overwin. Deze appel? Aarzel niet. Het lijkt mij niet de eerste keer dat ik u zie. Praat nu niet meer, maar neem je kans waar. Als ik alle liefde bezat en niet de macht, had ik dus te vergeefs gewacht. Hij ziet er prachtig uit. Een fijne appel is het. En hij geeft je baat. Het klokhuis geeft de konijnen. Haha, daarvoor is het voor goed te laat. Het zit in je keel zoals een graat. Geen spiegel maakt mij nu meer kwaad. Ik kan er rustig voor verschijnen. Weg, weg, lelijke heks. Gewijk, geen lelijke heks. Het was lelijke heks. Weg, weg, weg, weg, weg. weg. sta toch op? Zij is weg, die vrouw. Wat is er toch, Sneeuwitje? Ga weer staan. Het is voorbij. Wat moet je toch doen? Je kunt ademhaling. Zou dat helpen? Wie heeft hier iets gedaan aan eerste hulp bij ongelukken? We gaan de dwerven halen. Al dat gedoe van jullie helpt geen steek. Toch hadden we die heks daar mooi te pakken. Het zou haar heugen. Maar wat doen we nu? Gij, hey, specht, wat zo geweldig aan het pochen over gevaar en waakzaamheid en zo. Maar goede raad is duur. Die klop je niet met de snavel uit de boom. Die Vlaamse gai kan nooit zijn ernst bewaren. Terwijl wij over schrik en droefheid... ...wanhopig in onze gedachten bladeren... ...als in een uit de band gevallen boek... ...verkondigt hij goedkope aardigheden. Eén ding staat vast... ...wij moeten met de dwergen de zaak bespreken... ...en naar uitkomst zoeken. Maar wie zal uit ons aller naam de dwergen... ...de toedracht van de zaak vertellen kunnen... ...en als ze van verdriet geen raad meer weten... ...en zo kalmeren dat ze kunnen denken? Ja, wie? Sneewitje stond de dwergen naast. Haar ongeluk zal hen het meeste treffen. Wie zal hun zeggen dat wij allen hier haast even diep geroerd zijn? Wacht eens even. De slak is onze geestelijke verzorger. Befaamd als spreker bij begrafenis en bruiloften en partijen. En gewend te troosten als men ziek het nest of vol moet houden. Gaat hem zoeken. Vlug de slak. Amai, die zeveraar wordt hierbij gehaald. Ik raad u aan een wolkje om te vliegen of dat sir, moet beginnen. Doe dat dan nu, voor ik mijn verlies. En jullie meisjes gaan zoeken naar de slak. Vertel hem alles. Hij moet zich op zijn taak goed voorbereiden. Nu mengt in haar kraters de maan het gif van de schorpioen. De draak is begeerig naar bloed dat drupt uit de flank van de maagd. Vergeefs gaat de steenbok te raden bij stier en bij leeuw en bij ram. Alleen als het purperen pad van de zon aan haar bloedspoor raakt, is de dag met het duister verzoend. Gelukkig, daar zijn eindelijk het wergen. Wat is hier gebeurd? Sneeuwitje, kun je opstaan? Ze is dood. Nee, ze is in zwijm gevallen. Ja, het altijd, maar zo weinig. Water, brandewijn, cognac. Doe toch wat? Lijkt nog mooier dan toen ze leven was. Slaapt ze? Waarvan zou ze dromen? Laat mij eerst haar pols eens voelen. Hier heb ik een emmer water. Maak daarmee haar polsen nat. Drin, wacht nou even. Alles moet kalm en rustig overrecht ondernomen worden. Anders wordt het een uh, daardeloos gedoe. Het water zal niet helpen hier. Ze is dood. Of laat ons hopen dat ze geen dood is. Dat moet een gediplomeerd geniesheer vaststellen. Ze weet je dood. Kom, nou niet direct het ergste denken. Dood of schijndood, zei hij. Maar het is al erg genoeg. Daar is de slak. Laat hem zijn woord doen. Door heel het bos loopt dan zijn spoor van zilveren tranen. Natuur hult zich in rouw. Het gediert laat zich vermanen om nog te rechter tijd, gesticht door deze ramp, te overwegen hoe het leven als een damp welhaast vergaat. Dat zelfs de bloei der jonge jaren soms wreed wordt afgerukt, zoals de tere blaren zo menigmaal vergaan door kille maartse vlaag. Dood of schijndood? o ja, nu is het nog de vraag. Doch barser dan de vraag wil soms het antwoord wezen. Er is nog hoop. E doch, steeds moet men het ergste vrezen. Hij die een strohaan zoekt, grijpt vaak een rietblad vast dat hem snijdt door de hand. Die scheldt. Niet zeuren kwast. Er moet hier aangepakt. Jij hebt alleen maar woorden. Wanneer ze scheen doet is, zo uitstaan haar vermoorden. Bekwame medici, daar is behoefte aan. Is zij gedood? Wel nu. ...dan worden recht gedaan. En bij haar schoonheid past meer verve en meer gratie... ...dan ik beluisteren kan uit zulke predikatie. Ik zeg je, het is niks. Ze viel van honger, flauw. Wel nu, eerwaarde slak. Slechts ik houd het met jou. Wat zo ook mag zijn, men moet het ergste vrezen. En het ergste is juist vrees. Het zou dus een troost reeds wezen... ...wanneer wij wisten hoe het met Sneeuwetje staat... Ik herhaal, dat ware troost, al was ook de uitslag kwaad. Het ergste is altijd de toegang tot het beste. Dat is genoeg gepraat. Er moet een lange leste gehandeld worden. Wacht en luister naar mijn woord. Jij bent te lang vol stof. Bedenk, de tijd gaat voort. Het beste lijkt mij dat wij allen hulp gaan halen. Elk van ons dwergen heeft hier zo zijn speciale vrienden naar eigen aard. Gaat nu bij hen om raad. En dat zonder verwijl. Een ogenblik. Ik raad u heus dit plan niet af. Maar wil toch naar mij horen. Ijver is altijd goed. Doch men moet van tevoren toch hebben nagedacht. Hier ligt sneeuwwitje neder. Hoe blank is haar gelaat. Hoe schoon is zij. Hoe teder. En zulk een jonge bloem wiert plotseling afgesneen, wij vragen naar de zin van zulke tegenheen. Dit raadselachtig lot, is het gans voor ons verborgen? Nee, niet geheel, voorwaar een stroom van zware zorgen, een vloed van veel verdriet blijft aan den mens bespaard, die in de vroege jeugd reeds afscheid neemt van de aard. Zij droeg reeds bitter leed voordat zij hier kwam wonen. Hier leek het of het lot haar altoos zou verschonen. Maar eenmaal zou het toch weer tegen haar gaan woen. Dies was het wellicht goed om tijdig heen te spoen, voordat deze aarde weer een tranendal zou blijken. Zij rustte dus in vrede. En mocht dat maar zo lijken, mocht zij slechts schijndood zijn, dan geeft haar de natuur een les ter loutering en maakt haar eens zo puur. En gij die achterbleeft, gij dwergen en gij dieren, er blijft een lege plaats. Op vele manieren herinnert ons het bos, het huisje en ons hart aan haar die van ons scheidt. Maar heilig is de smart, en menigeen werd door de droefheid pas gestaald, zodat zijn zielenwonk nu als een zonne straalt. Het leed ontplooit de geest, dat ziet men vaak in het leven, daarvan kan zeker ik een treffend voorbeeld geven. Ik, het allerweekste dier, ontving het sterkste huis. Dat is een klare les. Elk krijgt steeds kracht naar kruis. En mocht het door u thans nog niet zo zijn bevonden. Denk dan aan het wijze woord. De tijd heelt vele wonden. Zermoen was schoon genoeg. Maar het volk had geen geduld. Neem daar een voorbeeld aan die preekheer worden zult. Maar wie het heeft gehoord... Die mogen het overdenken. Ik ga nu eilings heen. Ik zie de studie wenken en groet u allen zeer. Oi, ons met een boek. Misschien leest hij toch boos. Het woord groeit niet op uit de taal. De taal is gegroeid uit het woord. Wie zwijgt, vindt de kostbaarste troost... Het troostrijkste woord is een daad. Dat was maar stralen troost en lang van stof. De dwergen zijn dan ook maar één voor één... ...onder het stichtelijk woord vertrokken... ...want zij willen iets doen. Elk van hen haalt naar eigen aard de hulp daarbij... ...die hem het beste lijkt. De eerste komt natuurlijk aangesneld... ...met ijverige werkers die de orde beminnen. En de tweede komt met wijzen... Geleerden, tovenaars en filosofen. De derde, shh, die komt met grote schrevers. De vierde is een vriend van dans en spel. Misschien wil hij daarmee sneeuwetje wekken? De vijfde denkt aan niets dan lekker eten. Een volle buik is volgens hem de beste remedie tegen elke kwaal. De zesde, dat is de ene die altijd spoken ziet... Al is de alleen maar flauw gevallen, hij komt beslist met aansprekers opdraven. De zevende, hmm, dat kan ik u niet zeggen. Hij is een dromer, stelt ons steeds voor nieuwe verrassingen. Affa, daar komt er één. De eerste dwerg met tien nijveren mieren. Vrienden, hier ligt nu Sneeuwwitje. Dood of schijndood, wie zal het zeggen? Wie zal zeggen? Jullie niet? Nee, wij niet. Wij zijn geen dokters. Wij zijn arbeiders en zelf leden van het ziekenfonds. Maar zij kan hier toch niet zo blijven liggen? Nee, dat niet. Kunnen jullie dan iets doen? Doen, jawel. Ja. Wij doen, doen altijd van Maar wat dan? Dat moet jij zeggen. Wij zijn werklui en geen bazen. Maar wat doen jullie dan zelf in een om je hoop? Daar is toch geen baas die zegt wat je doen moet? Hm. Ja, toch wel. De grote Instinct. Zegt ons altijd wat we moeten doen Wel nu, wat is dat dan? Voedselhalen, hopenbouwen Vechten soms in het andere mieren En de lui het allemaal leren Dat hij niet zo traag moet zijn Nu, ik weet wat jullie doen moet Het is een ordeloze bende Als sneeuwwitjes zo blijft liggen Maak voor haar een glazen kistje Dat beschut als sneeuwen regenvallen gaan <laughs> Een glazen kistje? Ja, dat zullen we gaan maken Kijk die mieren toch eens jouwen Dat is al heel waardevol als ze haar niet kunnen redden... ...kunnen ze in elk geval hier wat orde helpen scheppen. Werkers, zink uw orde met Ga tot de mieren, luiaars. Zie hun je wegen, luiaards. Laat je beleren, luiaars. Altijd maar werken, smogen. Altijd maar slikken, showen. Slinters maar eten, schansen. Kreeg al machtig en dansen, z'n winters schansen. Altijd bij showen, altijd bij werken zoeken. Laat je me zie onze leven lui uit. Gaat op de mieren lui uit. Goed gedaan, mijn beste vrienden. Dank je wel, uit naam van allen. En vooral ook van Sneeuwwitje, die het zelf nou niet kan zeggen. Kunnen wij hier nog iets doen? Ik geloof er niet. Dan gaan we maar weer gauw terug. Er ligt nog heel wat werk op ons te wachten. En als er soms wat is, dan roep je ons maar. Wij zijn noodkanu om te werken. En je zult nu heel wat moeilijkheden krijgen, nu je zult er hulp in huis zit. Dat is afgesproken hoor. Maar eerst willen we proberen voor Sneeuwitje iets te doen. Sterker dan. En veel succes. En het allerbeste voor het arme kind. Gegroet. En wel bedankt. Werkers, heft u morsliet aan. Tot de meer van zie je de wegen, laat je meneer van liaart. Al werk zwoegen, al de versie bent schoon. Sintus, maar eet en slanzen, al wat de glansen. maar eet en al Laat je leren zie onze uit, ga tot de mieren, Nu maar wachten op de andere. Ik was natuurlijk weer de eerste. Wat een prachtig glazen kistje hebben ze gemaakt. Wat helpt het? Beter levend in een boom dan zo in een glazen kistje? Ook al heeft het gouden hoeken. Orde en netheid moet er wezen. Jij bent zo vlegmatisch dwerg. Als ze jou straks gaan begraven, wil je zelf de stoep nog regelen. Voet toch, meisje! Het troostrijkste woord is een daad. Maar wie heeft met zwoegen en zweten een werkelijke daad kunnen smeden? Wie handelen wil, moet verstaan. Konijnen, eekhoorns, meisjes, hou nu op! Nu is toch hoop ik eindelijk voldaan aan jullie nare ingekankerde nieuwsgierigheid. Het kistje zit al vol met pootafdrukken. Zonde en jammer is het. Sneewitje ligt zo vredig en zo kalm. Net of ze op iemand wacht. Dat kan wel zijn. Sneeuwitje is ziek. Nu wacht ze op de dokter. Is er een dokter die haar helpen kan? Daar komt hij al. Of liever, het zijn er twee. De kater en de uil. De tweede dwerg heeft wijze dieren uitgezocht en beide brengen ze helpers mee. De kater komt met pannen, de uil, met vleermuizen naar de patiënten. Er zijn dus dokters en er zijn verpleegsters. Waar ligt onze patiënten? Hier, kater. Met zorg door de mieren opgebaat. Zo, zo. Het is een merkwaardig geval. Polslag heeft ze niet meer. Maar spieren en banden zijn soepel. Geef mij de stethoscoop. Het hart hoor ik ook niet meer slaan. Houd die spiegel nu voor haar mond. Dan kunnen we kijken of ze nog ademt. Nee! Aan de symptomen te zien, geef ik u weinig hoop. Hoe is ze in die toestand gekomen? Ze is in een appel gestikt toen ze haar argeloos in beet. Hoe lang is dat geleden? Een uur of twee zou ik zeggen. Dank u. Maar dan heeft mijn diagnose gefaald. Het lichaam is nog te slap om aan dood of verstikking te denken. Wat zegt u ervan waarde collega en vriend? Heel wat lijken heb ik de uil geschouwd in mijn leven. Maar nooit zag ik er een... ...dat er zo uitzag als dit. Dus gestikt in een appel... Zo is het. Maar één ding ontgaat u. Het was een betoverde vrucht. Dat is een andere zaak. Ziekte is wetenschap. De dood kan geleerdheid bestrijden. Maar is tover het spouw? Doe voor alleen die het keert. Padden, ontsteekt de magische kaarsen en volgt in processie. Vleermeuzen, sluit u aan. Volgt ons in plechtige stoet. Hoogte in hemel, de diepte der de de aarde en de ruimte der zeeën, zwijgende buurt van fontein. De en steeds ontvastige aarde. Klikers die alles doortrekt, luisteren zult gij naar ons. Ondoorgrondelijk zijn de wegen van dood en van leven. Blindelings bloeit een seizoen rondom de wieg en het graf. Doof voor menselijke klachten, versterft het rondminnende paren. Soms brengt winterse kool dachtelen tintelende vreugd. Deze is die kouder, die Alles blijft bij het oude. Het leven is kennelijk geweken. Dover kunst is vergeefs als men zich keert tegen het lot. Machtloos staan wij als echtsen, geslagen als magische wijzen. Als filosofen voorwaar is de verwondering ons deel. Laat ons van hier gaan. Wij hebben als wijzen hier niets meer te zeggen. Volg mij getrouwen. Wij zijn hier als geleerden vergeefd. Dat u geeft ons in het geheel geen hoop? Dat moet u niet zeggen. Geen diagnose staat vast. Leven en dood zijn elkaar nader dan vlammen en rook. Zolang er nog leven is, heeft men zekerheid. Maar bij de dood... Daar is de hoop op zijn plaats. Wees dan gegroet en bedankt. Oh, zo gaan dan kateren pallen, uil en vleermuizen stoet. Ge wijsheid die niets heeft bewerkt. Waar uil en kater falen, wordt de hoop ons aanbevolen. Ja, maar niemand weet wanneer de sneeuw der vrees de waterscheiding van hoop en wanhoop dekt. Aan welke kant instellen wie er vallen zal. Wie handelen wil moet verstaan, maar spreuken en oude geleerdheid zijn ijdel, tenzij als de keer zij van wet en van recht en van maat. Daar komt de derde dwerg. Wie brengt hij mee? Net wat ik heb gezegd. Enfin, u zult het zelf wel zien en horen. Luister maar. Met die grote bek, dat is de president. Die andere twee zijn rechters en daar is de agent. Dan heb je hier de officier en ginds zit de De kleine groene die daar staat, dat is de advocaat. Nu neemt de officier het woord voor zijn waard. Oh nee, ik ben wat voorbarig, het is de instructie maar. Ik eek met zijn dikke kop, roep als getuige op. Agent, ga hem eens halen, hij mijn me schoppen. Dat echt van blonken weinig vreemd, hij is van Duitse bloed. Geen interrupties van de luk, kom hij meneer neer het. Door het spukkels worden Zin, kruid, kruid, het tolt een stelt een kruk, vertel, vervuilt. Niet stond de waarheid, alstublieft, en die in zijn geheel. Zeg, eerst was u aanwezig, zonder zondermoordtoneel. Ja, ik heb alles goed gezien, want ziek u stond misschien van allemaal het dichtst erbij. Dat is genoeg voor mij. Hoe werd de dood haar toch gebracht? Die vrouw gaf haar een vrucht En toen ze daarin hapte, kreeg ze te weinig vlucht. Meneer de president, mag ik misschien een ogenblik? Getuigen heeft hij gestaan, maar kwam die vrucht vandaan. Ze haalde de appel uit haar tas. Ja, maar hoe kwam hij daar? Het durfde hem zijn als het allemaal waar. was. Oh nee, we zagen dat het ding eerst van de slang ontving. De slang en de vlieger. Van wet en van recht haal dieper grond dan van sloten. Toch danst over blinkende stromen het slanke vergat dat het werpt. De tijd gaat voort, het is al middernacht en niemand slaapt. Of zou het een boze droom zijn die heel het bos doet rillen als een slaper nadat hij zich heeft blootgewoeld? Het ja, plezant is zeker niet hoe zot die buiten zich gedroegen. Toezinnen, je staat toch op? Wij zijn geen tovenaars, maar hoor naar ons. Wij zijn niet vlijtig, maar wat jij ons zegt, zullen we altijd doen. De, de, de, nog vier van ons zijn hulp aan het zoeken. En laten wij de moed dus niet verliezen. Wacht, daar hoor ik wat. De vierde dwerg. En wie brengt hij wel mee? Zie hier, de vlinders. De hemelpadvinders. De dansen, de drinkers van Holding en jou. De bloemenverblijders, de stuifbeelverspreiders, De luchtruimschoonrijders herrezen uit rouw. Vind je soms poppen, Laat dat je niet foppen. Treur nooit op een schijndode rups. De kopkom kan het leven niet sporen. Eens breekt het door en veel schoner herboren herkent het de zon. Dwergen en dieren, geen droefheid. Wij vieren de dood der prinses, maar zij wordt koningin. Bloeddruppels kleuren de edelste keuren. Bij het opperst gebeuren is afstand gewin. Leegloper, zo is het. Misdadige spot is het. Maar zij is toch geen rups en toch vond ik het spoor. Even restalen, waar even het spalen, waar wezen vertalen waar opslag spalen en het gelach betrouwen. Dan starkloze vreugde de oplossing voor. Men houdt ons voor de mol. Het is een schande. Houd ze tegen. Straf ze af. Stilte. Die vlinders hebben op hun eigen manier hun best gedaan, al spraken tegen geen woord. Laat ze dus kalm vertrekken. Vrienden, wees overtuigd van onze dankbaarheid. Wij stellen het op hoge prijs dat u door uw verschijning en uw dans hebt willen aantonen wat naar uw vlindergedachten de oplossing van dit mysterie is. En nu vaart wel... En jullie dieren van het bos, wees het beleefd en gloed ze. wel. Hoe kon? Hoe dors je? Het is een schande, een dwerg onwaardig. Hoor die segulaars, alsof hun vrienden het ook niet hier zitten. Allee, die vriendendans was schoon, in elk geval. Wie weet, wij wachten af. En hiermee sluit ik de dissident. We hebben al genoeg verdriet, geen ruzie met elkaar dus. De letters die het dansende schip optekent met kiel en met zeilen onthullen de diepste geheimen alleen nog aan schuim en aan wind. Het hert zag blijkbaar toch iets in die vlinders, als u begrijpt wat ik bedoel. Wat gij bedoelt, versta ik best. Maar wat het hert klapt, is en met haast scooterwoud. Dat hert of specht of dwergen van vinden, dat laat ons koud. En mieren, uilen, en kater, kikkers en vlinders, alles is om te even. Zolang Sneeuwitje hier maar ligt te liggen. En ons niet zegt... Niet toelacht en niet voor. Wat is dat voor gestommel? Ah, de vijfde dwerg. In gezelschap van, nee maar, vijf varkens. Ja, wie had het daarover voeren? Mijn maag knort even hard als mijn snuit. Waar is nou die boerin die aan alle beesten te eten geeft? Is een prinses. Goed, houdt u toch eens wat ik jullie gezegd heb? Nou, prinses dan. Wat, wat is dat eigenlijk? De dochter? Van een koning En wat is dat Een koning Ach wat Laten zij het maar uitzoeken Het ging over een vrouw Die, die altijd een hele boel heen hmm. te overhaven is ze? Ik zei toch dat ze ziek was Jullie zouden helpen haar beter te maken Ja jongens Dat is waar En nou niet allemaal door elkaar We kunnen wel tegelijk vreden, Maar als we allemaal tegelijk gaan knorren Is er geen staart meer aan vast te knopen Ja ja Zo is het Niet allemaal tegelijk Goed. En waar is ze nou? Daar ligt ze. Zien jullie dat dat niet? Is dat nou zin, als je zo stil ligt? Maar dat is niks bijzonders. Dan heb je te veel of te weinig gegeten. Ik zal eens aan de maag voelen. Hey ei, hey, hey, hey. laat dat hè. De patiënte is al door heel knappe dokters onderzocht. Ik denk niet dat de heren nog veel nieuws zullen kunnen ontdekken. Ja, maar hij heeft gelijk. Te veel of te weinig gegeten. Ik kan ook wel eens niet meer aan de sloot komen als mijn buik te vol zit. En mijn moeder heeft eens in een week niks gegeten. En toen bleef ze net zo stil liggen. En toen kwam de boer en die zei, nou is ze dood, zei die. Jammer, zei die. Nou kan ik er niet meer slachten, zei die. Wat is dat? Slachten? Dat is als de mensen je dood maken om je op te Oh, dat is dus jagen. Nee, slachten. Niks hoor, jagen. Slachten. slachten, slachten, slachten. Jagen, jagen, jagen. Oh toch op met dat geschreeuw. Jagen en slachten zijn precies hetzelfde maar, de jagers schitteren vaak neven. Maar slachten, brrr, dat is altijd prijs. Maar hoe zat dat nou met die boer? Waarom vond hij het jammer? Omdat ze dood was. Nou, en bij slachten dan? Dan ga je toch ook dood? Hij kon er meteen op gaan eten. Als ik een doodbeest tegenkom, eet ik het ook op. Nou ja, hij wou er slachten. Dat vinden de mensen leuk, denk ik. Nou, oh, daar snap ik niks van. Maar wacht eens. Ze was natuurlijk te mager na zijn zin. Ze had toch in een week niks gegeten, zei je? Veel spek zat er niet meer op. Dat is waar. Ah, deze vrouw zal ook wel dood zijn, denk ik. Ze is zo mager... Ze heeft vast in een heleboel dagen niks gegeten. Maar dan kan ze ons niet voeren. Nou, laten we het dan maar zelf opeten. Het is nou toch dood. Nee, nee. doe dat alsjeblieft niet. Hé, hé, hé, zijn jullie gek geworden? Help, help, laat ze toch weggaan. Ze willen sleutelkwartje. Dat gaat te ver. Vooruit, komt zeg jullie het bos. Allee, zweile troep, allee, allee. Heet, heet, heet, wat heet. Allee, top. allee, stop. Dan moet ze aan hun steen trekken, dan gaan ze vooruit. Uh, was dat holler? <lacht> Mooie vrienden, heb je meegebracht, Ja, daar moeten wij nog eens een hartig woordje over spreken. Kom mannen, geen ruzie, dat mag niet van de specht. De ijdelheid van wind en van schuim is de damkring waar het leven in ademt. Maar het loggen en botten bestaande is humus of waardeloos puin. Ze moet wel dood zijn, ja. Niemand weet meer wat. Laten we treuren. Treuren ons, nederkje. Ja, laat ons treuren. Iedereen zegt dat ze dood is, en wat iedereen ook zegt, de waarheid dat de triomfantelijk doorheen en overheen. Hou oh, jij ja, je mond? Wanneer ze dood is, moeten we helaas ook denken aan de plicht die op ons rust, om haar gepast ter aarde te bestellen. Daar is de zesde dwerg al, met de kraaien. Wij komen rouwklagen. Rouwklagen komen wij om haar toen ze het leven meende te winnen, Wie van de stijgende des doods. Rouwklagen komen wij om allen. Wij rouwen om de doden, wij rouwen om de levenden. De doden die hebben geleefd, de levenden die zullen sterven. Nu klaagt ons krassen doffe zwarte koppen die zwarte De nacht schor verwijzend naar onbekend gevaar. Straks klagen wij in statig schrijden van stramme pooten onder zwarte leven. De zware stap waarmee men het pad begaat, dat ophoudt in verderfelijk duister. En later zullen wij droef om te groeven klagen. Wij zijn de schorre klagers, wij zijn de dorre doodgravers, de krassende kraaien. Laat onze schreden klinken als het dof geluid van kluiten, lokken in de kuil. Wij zijn de schorre klagers, wij zijn de dorre doodgravers, de krassende kraaien. Wij danken u voor deze plechtigheid, u hebt ons diep geroerd. Het doffe en kruiten klinkt al vreed in onze oren. Wij liggen zelf en op ons hoofd en hart vallen de kruiten. Heren, naar u ziet is ieder door gevoelens overmand. Dit is geen tijd om koel cool en zakelijk te overleggen. Later hopen wij alles met u te regelen wat betreft de plicht die gij de uwe noemt. Als u begrijpt wat ik bedoel. Gegroend leeft wel. Sterft wel, zo horen wij het liever. Zo gaan wij dan de schorre klagers, de troeven door het doelgaars, de krassende kraaien. Humus en rotsgrond en puin, het wordt alles vergoelijkt, omweven door het purperen web van de schemer. Geen krassende kraai die het stuikt. De nieuwe dag gaat komen, en de kaarsen der glimwormen blaast de ochtendkoelte uit. Aurora's meute heeft al lucht gekregen van de nachtvos, die buik tegen de grond in het kreupelhout wegduikt, angstig wachtend op het jachthoornsteken van de zon. De terriers die hem tot in zijn hol zullen belagen, janken al in de weitas van de morgen. Maar wie zich rekt of uitschut of ter jacht gaat, of wie in het dichte bos heige de schuil zoekt, Eén oogopslag zal bij het gebas der brakken niet tintelen. Eén huid kent nog de huiver aan het killenstrand ter nacht. Nog het blijde rillen dicht aan de voet van ochtend zonbeschenen duinenrij. Over ons is als zijn wimpers niet trillen. Het donken van het morgenhout een geese wijk. Het licht is als een vloek naar deze donkere dodenbouwt ons haar. Maar met de morgen... Komt de laatste dwerg. En zijn drie vrienden horen bij de morgen. De haan, de bode van de dag. De duif, gezand van hoop en vrede. De hond des mensen metgezel bij harde ernst en dartelspel. En over het rouwvloers van de nacht het eilborduursel van de schemer. Een nieuwe geluid is hel. Maar, maar zij is dood, zij dood. Aan, kraai en laat je heese kreet de poorten van de zon draaien. De zon kan wat geen dier vermag herlevend in de jonge dag doen staan... ...waar hij de wegen weet die naar de dood en het leven leiden. Kraai man, ja kraai, roep met gezag het licht, het leven en de lach. De lach, het leven en het licht heb ik geroepen dag na dagen tot ik een man des ochtends vroeg de tranen naar de ogen joeg, En smiddag zag ik het aangezicht der aarde dood en duister dragen. Kraliet, kraliet, zwijg aan en voeg geen nieuwe smarten toe, is genoeg. Duif, die de wateren van de dood hebt voelen stijgen en zien dalen, maar die ook langs de vloeden scheert waarmee het leven wederkeert. Duif, drager van de vredesloot, Jij kunt de rouw in hoop vertalen Vogel waarin de geest vibreert Spreekt tegen dat de dood regeert Wanneer geen hand zich strekt naar mij En deur en venster zijn gesloten Dan vlieg ik met mijn groene tak vergeefs langs doodsgrauw watervlak Kadavers drijven traag voorbij de buik omhoog, de mond half open De haan, de duizel is te zwak Het is de kraai die waar hij sprak Hond, die de wegen tweemaal rent Waar langs de mensen moeizaam lopen Jij, enige die sinds het grijs verleden van het paradijs De naam die Adam gaf nog kent Heb jij nog reden om te hopen? Geen hond, hoe trouw ging mee op reis? Waar ging om zandlopen en zeis? Van dood of schijndood weet ik niet. Ik weet alleen dat ze zo schoon is. Dat geen hond van de goede soort de dood aanvaardt als het laatste woord. Waar dierenhulp geen uitkomst biedt, roep ik een mens. Die koningsoon is. Een koningszoon, een mens, maar voort! Het is voor Nu rustig wat. Wanneer die prins in het bos komt... ...moeten wij tonen dat wij hem hier waardig kunnen ontvangen. Oei, de specht had een reden. Alle Harry, respiwam scheten op hun buik. En dan bakken de dwergen bolleren. En de eekhoorntjes hangen in de bomen. Allemaal lompjodekus. Nu stilte... De kleine dieren en de dwergen gaan nu netjes in een kring zitten te wachten rondom Sneeuwitje. Nee, die hele kleine niet achteraan. En jij daar, wat opzij? Goed zo. Jij nog wat naar voren, zou ik zeggen. En nou maar kijken naar het vogelke. Stil toch. De onschuld gaat spoedig voorbij. In het klokhuis van alle gedachten steekt een worm. In elk bos kruipt een slang... Maar de liefde is sterker dan hij. En nu levenslang, doodslang, zij roerloos haar prins ligt te wachten. Wie is zo onschuldig als zij? De slang en de vrouw en de vrucht verzinken in mistige dromen. Zij bezweek aan de keus. Hij gaat komen die ten leven haar kiest. En haar kust. De haan staat roerloos bij baar. De duif komt aangevlogen met de olijftak. En daar is ook de hond, de mensenvriend. Waar dierenhulp geen uitkomst biedt, breng ik een mens, die koningszoon is. Ik, een hond van de goede soort, ik vond de prins die bij haar hoort. Ik treed terzijde. Nu geschiet wat van mijn hondentrouw de kroon is. Een echte prins is ongehoord. Zeg die laat mens aan wouden van verlangen en velden van gemis... ...jaag ik om haar te vangen die meer dan buit mij is. Ik ben moede van het dolen en toch niet moedeloos. Mijn hart heeft mij bevolen wat het van ouds herkoos. Het daagt al in het oosten, de einder kleurt zich rood. Hoe zou zij mij vertroosten die ik zoek tot er dood? Die ik zoek in het leven, die ik van jongs af zocht? Hoe zou zij troost mij geven... Als ik haar wekken mocht, wat troost zou zij mij schenken, wanneer zij deze nacht, dieper dan droom en denken, mij wereloos had verwacht. Ik wil een kus haar geven, al op haar rode mond. Ik kus haar in het leven, die nooit te kussen vond. Nu open ik mijn ogen op deze nieuwe dag. Nu zie ik opgetogen die vrij mij kussen mag. Die uit de diepste gronden van al mijn dromen riep. Hoe heeft hij mij gevonden waar ik betoverd sliep? Sneeuwitje leeft. Wie had dat ooit gedacht? Wat wij niet konden heeft de prins volbracht. U zocht ik sinds mijn prille jeugd. O schoonste van alle vrouwen, puurste aller maagden. Op u heb ik gewacht mijn leven lang. Wellicht het meest toen ik hier roerloos lag. Zonder begeerte, willen of gedachten. Lieve de prins, lieve de zodan! Lieve de, Briten, lieve de, lieve de, Briten, lieve de Maar wees toch uit een ogenblikje rust. Geef hun de tijd hun liefde te verklaren als u begrijpt wat ik. Bedoelen. Allai, allei, alsof dat nu nog nodig was. Ik begrijp u best en dank u zeer voor uw voorkomendheid. Maar hij, de Vlaamse gaai, heeft ook gelijk. Wat er verklaard moest worden, is verklaard. En wat er nog schoonste van alle vrouwen te spreken overblijft, zij hier verzwegen. Het is hier de plaats niet voor intimiteit. Hier zijn we alleen maar blijden met de blijden. Hoera, hoera, hoera. Heel graag wil ik voor ik mijn nieuwe leven ga aanvaarden, de bosbewoners hartelijk bedanken voor hun gastvrijheid en hun medeleven. U zult bij ons van harte welkom zijn wanneer u ooit de mensen wilt bezoeken. Laat ons dan met een dans de bruiloft vieren. Dat past in het bos der onbezorgde dieren. Ja. Het bos der onbezorgde dieren U hebt geluisterd naar een spel geschreven door Jan Wit U hoorde de volgende personages Specht, Jan Borkes Vlaamse gaai, Jan Gorissen Eerste ekster, Gerry Mantel Tweede ekster, Lieke van Bommel Hert, Hans Veerman Meesje, Joke Hagelen Slang, John Soer Stiefmoeder Dogirugani. Sneewitje Paula Major. Dwergen Piet Ekel, Wim Pontia, Kees van Ooyen, Anton Hilkhuizen, Herbert Jux, Maarten Kaptein en Jaap Hoogstraten. Slak Donat de Markas. Mier Wim Pontia, dubbelrol. Kater van Heskes. Uil Han Keunig. Knaagdier, Hans Veerman, de Borol. Eerste varken, Han König, de Borol. Tweede varken, Jos van Turenhout. het die Berger. Haan, Maarten Kaptein, de Borol. Duif, Maria Lindes. Hond, Herbert Jux, de Borol. En prins, Lex Gorel. De muziek van Maarten Kooi werd onder zijn leiding uitgevoerd door het kinderkoor van de Soesterkantoorij. Een blaaskwartet bestaande uit Cor Koppens en Victor Svillens Hobo, Simon Koeten Althobo en Arnold Svillens Vagot. En een strijkkwartet bestaande uit Henk Brouwer Eerste Viool, Eva Steendijk Tweede Viool, Hans Neuberger Altviool en Fonselegiers Cello. Improvisaties Marijke Ferguson, Hakkenbord en Kleine Harp, en Marten Kooi, Organino. Geluiden, André Dubois. Technische realisering, Cor Doesburg. Regie, Ab van Eyck.